En welkom bij Goolse Kringen van maandag 10 november 2014. Goolse Kringen staat onder redactie van Els van Kemenade, Lucie Roodbol, Gerard de Groot, Leonard Joosten, Ben Lonen, Bernhard Robben en Norbert de Vries. En vandaag is de redactie in handen van Norbert de Vries en Gerard de Groot. En de technische ondersteuning zoals gebruikelijk bij Stefan Ekenaar. Ook zoals gebruikelijk twee items en vanavond één, de bibliotheek die blijkbaar toch geld nodig heeft en daar een actie voor aan het voeren is. En Peter Arne, die prachtige plannen heeft voor de opera in het cultureel centrum hier... en dat zijn hele leven lang gecombineerd heeft met voetballen. Dus daar willen we wel iets meer van weten. Maar waar we ook meer van willen weten is het nieuws in Goorlen van de afgelopen 14 dagen. En wat viel onze gasten op? Ik zal daar maar beginnen. Ik heb een advertentie uit Goorles Belang opgepikt. En daar staat boven in de kop, Dirty Brands gaat extra large. Toen dacht ik bij mezelf van, verdorie, gaat uh, Goorland dan toch een nachtclub beginnen of zo? Want uh, ik lees hier, om 18 uur worden de deuren geopend bij de ingang van Broeder Liplap En het feest zal doorgaan tot in de kleine uurtjes. Nou, dat is ook een kenmerk van een nachtclub. En dan staat er, om negen uur zal het opening plaatsvinden met drie dansressen die een spetterende topless dance act zullen doen op de bar. Is dat des Is mijn vraag dan? Ik denk het wel. Ja? Ja. ja. Is dat in Goorlen eerder voorgekomen? Jazeker. Ja, in de Twerren? Ja. Of toen het nog uh, anders heette? Bij de oude wielerbaan? Ja. Ah ja. De verhalen maar die ik dat daarover gehoord heb. Maar dat mocht die niet hè? Dat nee, dat maakt het nog veel leuker. Ja, dat maakt het, het nog het ja. Ja. ja, maar uh, dit mag wel. Uh, burgemeester, ingrijpen. <laughs> of wou je dat toch niet? Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Want uh, de borsten van de vrouw die, zijn een sieraad voor de vrouw. Okay. Zo kijken de meeste mannen er tegenaan tenminste. Nee, ik heb net een onderzoek uh, gelezen waaruit bleek dat mannen <laughs> toch vooral oh, naar het IQ van vrouwen uh, kijken. Ja, nou, ja, dat is niet verkeerd. Dat is niet verkeerd. Ja. Maar als ze die niet kunnen vinden, <laughs> ja, en dan gaan we naar een heel bedenkelijk pijl toe. Dus dat gaan we ja. dus mooi niet okay. doen. Oké, maar goed, dat viel ja. mij dus op. Ja. Ik had dat in ja. de horen niet zo overwacht. A Dirty Mind is a Joy Forever. Yes. Ja? Nou, het nieuws, ik heb geen artikel bij me, maar het nieuws uh, wat mij opviel, of eigenlijk wat mijn aandacht trok, was de opening van de tuin. En wat ik daar, uh, die tuin was natuurlijk eigenlijk al lang open, hè, maar nog niet officieel geopend. En wat ik er heel bijzonder aan vind, en ook wel goals, is dat mensen gewoon uh, een stuk praak liggen in de grond... Uh, gaan, uh, ...gaan bewerken en daar een prachtige plek van maken. En ik vind dat kenmerkt uh, de gemeenschap van Goorla... ...waar ik vind dat veel initiatief is en veel uh, burgerzin. Het kenmerkt ook al deze tijd... ...waarin je ziet dat uh, de markt het niet meer allemaal kan... ...de overheid het niet meer allemaal kan en wil... ...en dat de burger dus meer uh, initiatief moet nemen. En dat spreekt mij wel heel erg aan... ...want ik denk, jongens, het is jullie dorp... Jullie moeten hier wonen. Neem je eigen verantwoordelijkheid. En dat vond ik, ik prachtig aan dat initiatief. En uh, ik hoop dat we er nog lang van kunnen genieten. Maar daarom mocht er geen boom geplant worden. Omdat we er niet zo lang van mogen genieten. Als het aantal aantal ja. van de partijen in ligt die erbij betrokken zijn. Maar je hebt natuurlijk ja. nog steeds het geld. <laughs> Gelukkig dat op dit moment de uh, exploitatie niet zo interessant is. Dus dat dit soort initiatieven ja, ja. kunnen ontstaan. En ik hoop eigenlijk dat mensen ook beseffen dat dit... ...ook heel belangrijk is voor een gemeenschap. Ja. En niet alleen maar uh, speculeren met grond en gebouwen. Ja. Ik vond het in ieder geval stuk leuk. Ja. Maar, hoe lang? Ja, dat, dat zal de tijd leren. Ja, ja, ja. Maar ja, voorlopig ligt het er. Ja. Ja. Norbert. Ja. <coughs> Ik heb niet zoveel nieuws, maar gisteravond gebeurde er me toch iets... Een grote politiehelikopter vlak over onze flat. En uh, spanning en sensatie. Er was een achtervolging. Uh, twee onverlaten hadden een auto gestolen, als ik het goed ben geïnformeerd, in uh, Hilvarenbeek en uh, die werden achtervolgd door de politie. En reden hun auto kapot ergens in Goorlen. En vluchten te voet en de politiehelikopter erachteraan. Vlogen een aantal keren bij ons boven. Dus het was wel heel spannend. En ik, ik heb begrepen dat de onverlaten gepakt zijn. Dus uh, het recht heeft gezegevierd. En dat jij je bent, daaruit mag je concluderen ja, dat jij niet. Dat ik bent. Nee. <laughs> ik was niet een van de twee onverlaten. En wij ook niet, hè? Nee. nee, nee. nee. Uh, uh, en ik hoorde voor het eerst van, dus ook ik beken dat ik onschuldig ben. Vier onschuldigen ja. in één ruimte. Ja, ja dat is ja, ja. toch wel heel bijzonder. Dat, ja. komt, dat komt zelden voor. Ja, ja. Ja. Dus dan gaan we het toch maar niet dieper graven. Uh, wat mij opviel was de carnaval. Of de niet-carnaval. Of ja. wat nu wel met de carnaval. Of... Dat is al een beetje oud nieuws, hè? Nee, oh. want uh, ze zijn zich nu intern aan het beraden. Oh. Ik of ze überhaupt precies... wel een carnavalstoet gaan... Uh... Nou, dat is me niet helemaal duidelijk geworden, waarover je nog hebt te beraden. Mij leek het juist uh, dat het ook wel eens een aanleiding zou kunnen zijn van het carnaval en de opstoet uh, een beetje opnieuw uitvinden. En in plaats van dat, ik, eerlijk gezegd, die wagens, uh, het zijn mij de laatste jaren al niet zoveel meer hoor. Dus uh, probeer het eens gewoon zonder die wagens, in plaats van... Uh, maandenlang dat boven uh, iedereen te laten zweven van er komt helemaal uh, niks. Ja. Maar hoe moet er zo'n stoet dan uitzien? Honderden mensen die daarin meelopen en die ja, allemaal thuis iets verzonnen precies. hebben. Kijk waar en die er ook altijd weken en precies. maanden mee bezig zijn Kijk maar naar Maastricht. Ja. Oh, dat is, dat is, nou, nou, het is de, de bonte sturm. Nou, dat is, nou. Dat is geweldig. Er zijn bijna geen wagens, uh, één of twee wagens of zo... Ja. En iedereen loopt daar gewoon als groep of als enkeling. Uh, dat, is, dat is enorm. Zou dat voor uh, gewoon een omslag zijn? Dat zou wel een enorme omslag zijn, ja. Als dat hier is, zou oh, ja. gebeuren. Maar ik, ik zeg ook van uh, in Maastricht is, is carnaval natuurlijk, of Vosterlavend heet het daar, dat is natuurlijk iets anders dan wat wij hier doen met carnaval. Dus is van een totaal andere orde. Dat is echt de cultuur daar. Hè. En, en hier is het uh, een, een droevige uh, uh, uh, uh, seance met, uh, nou ja, laat ik verder niet in details treden. Ja, ik kom van boven de rivieren, dus ik mag over elkaar wel niks zeggen. Ik kom ook van boven de rivieren, mag ik zeggen, desondanks iets over. Ja. Ja. Ik kom uit Limburg, maar ik hou mijn mond over Brabant. <laughs> Maar je bent met me eens dat er in, in, in Limburg... Ja, en ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik woon al, even kijken, twintig jaar in Brabant. Maar als ik carnaval ga vieren, ga ik naar Limburg. En waar in Limburg? Uh, Maastricht. Maastricht, ja. ja. ja. Uh, om, en toen ik ja. hier, uh, ik ben in 1966 in Tilburg gekomen, maar toen bestond carnaval hier helemaal niet in nee. de regio. Nee. Het is dus iets wat je. Ja. ja. ja. Ah, dat, dus het, in die het zin... Het is openbaar carnaval in ieder geval niet. Ja. ja. Nee, dat is toen een beetje ja. begonnen. Ja. ja. Uh, maar het zou goed zijn, ja. inderdaad, om even op de, de, de, de, de zaak terug te komen. Dat is zouden nadenken van uh, of het hel wel gezocht ja. moet worden in uh, steeds meer van die wagens. en Of het niet op een andere manier ja. kan. Het, weet je wat ik altijd vond hier aan de, de optocht? is hebben ze van die wagens enorm veel herrie. Ja. En toen mijn kinderen klein waren, die waren gewoon helemaal panisch. Ja. <lacht> dus <lacht> ik denk van ja, ik weet niet wat je daar... Mm. Ja. Ja. ja, ja. ja. <lacht> Uh, dus uh, die, uh, die optocht, dat, dat waren van die wagens met enorm veel herrie... met drinkende lui erop en uh, schreeuwen en brassen. Nou, voor kinderen is het echt niet leuk. Dus ik denk, als je het een beetje voor iedereen wil houden... dan uh, zou je daar ook naar kunnen kijken. Nou, intern beraad van de carnaval. En misschien kunnen ze het combineren met heel... Daar hebben ze een eigen optocht, dacht ik. Ja, dat is een goed plan. Over de lastbaan. Huh? Nou, daar uh, moet er meer voor gebeuren. Ja, daar moet een harde woordje over gesproken worden. Ja. Wat mij opviel uh, in de gemeenteraad... was dat het blijkbaar het belangrijkste item... waar verschil van mening over bestaat, de hondenpoep is. En een tweede item wat mij opgevallen is... wat in ieder geval een explosief mengsel blijkt te zijn... dat is Norbert de Vries, het CDA en Gehoorns Belang. Dus misschien kan hij ook iets meer over de hondenpoep zeggen. Nou, um, ik zou zeggen aanstaande woensdag staat er weer zo'n prachtige beschouwing over de uh, laatste gemeenteraadsvergadering. Waar het ook uiteraard ook weer gaat over de hondenbelasting. Um, maar wat jij bedoelt met uh, de explosieve uh, toestanden met het CDA, dat is uh, totaal niet aan de orde. Ik heb afscheid genomen van het CDA in, in, in, uh, in een hele prettige, nou ja... Hele prettige. Uh, uh, zonder, zonder vrok. En, uh, en wat is meer. Dus uh, geen nee, problemen. Maar, maar een explosief mengsel is voordat het tot ontploffing komt. Daarna is het geen explosief mengsel meer. <lacht> <lacht> eh? ja. ja, ik denk nu je er toch bent. kunnen ja, we het daar wel zeker, over hebben. Zeker. Wat mij ook opviel. want dat is natuurlijk breder. We hebben al heel vaak hier over de veranderingen in de zorg gesproken. Uh, <lacht> dat uh, Thebe. Een aanvraag heeft gedaan om ons een beetje als een uh, thuishulpen uh, te ontslaan. En daar geen toestemming voor heeft gekregen. Omdat er maar andere oplossingen voor moeten gevonden worden. En dat lijkt mij ook een beetje tekenend voor de chaos uh, die in de zorg de komende maanden dreigt te bestaan. Vanmorgen weer in de Volkskrant een bericht dat. ...bezuinigingen op de jeugdzorg aanzienlijk groter blijken uit te vallen... Uh, ...dan eigenlijk de bedoeling uh, was geweest... ...omdat niemand nou precies weet waar ze aan toe zijn met het geld... ...en aanbieders krijgen dus geen contracten... ...waar ze hun personeelsbeleid op kunnen afstemmen... ...zoals Thebe in, uh, in dit geval. En dan denk je, nou... Ja, een warme tijd tegemoet. Ja, Of een koude. Ja. Ja. Ik denk dat het in Golen wel mee zal vallen... ...omdat... Uh... Goeien, en zeg maar de andere gemeenten in Midden-Brabant in ieder geval gekozen hebben voor wat dan in jargon heet een zachte landing. Dus mensen die nu uh, zorg krijgen, die krijgen diezelfde zorg ook na 1 januari aanstaande. En de, de veranderingen die gaan pas daarna in de loop van de tijd plaatsvinden. Nee, maar dat doet iedereen in het land. Dat is niet waar, dat doet niet ja. iedereen. Nee, de algemene afspraak is dat 2015 bestaande rechten gerespecteerd worden. Alleen ja. de tarieven die daarbij horen, worden niet gerespecteerd. Ja, ja. Dus je kunt problemen met aanbieders krijgen die zeggen, ja, een kwart minder geld voor ja. dezelfde zorg, ja. uh, we uh, daar, daar heb ik toch geen zin ja. in. Ja. Ja. Uh, en dat zijn het soort problemen waar we het nu over hebben. Waar de bedoelingen goed zijn, daar twijfel ik helemaal niet uh, nee, maar aan. Maar als ze hun aanbod zouden knijpen, dan uh, zou dat op gespannen voet komen staan met... Uh, met het eerste uitgangspunt van die zachte landen. Ja, dus... maar ja, dat zijn wel eens dilemma's in de politiek. Ja. Ja. En daar gaan we nu naartoe. Want we hebben nu een ervaringsdeskundige, Marie José frederiks over bezuinigingen. <lacht> okay. En hoe kun je daarop reageren en een creatief ja. antwoord ja, geven. Ja, ik, ik zat nog te, een beetje te, te dubbel over die zorg. Ik dacht, ja, volgens mij was ook de bedoeling dat het lokaal zou zijn... ...op dat het beter zou worden. Hè? Ja. Het, was, het idee was, doe het dichterbij, doe het meer uh, he, met de menselijke maat. En, en eigenlijk zie je dat dat dus... ...dan moeten we nog maar afwachten of dat gaat mm -hmm. gebeuren. Sterker nog, het zou er dus veel minder kunnen zijn. Dus ik ja. dacht, het is altijd goed om uit te gaan van de bedoeling... Bij, ...bij dit soort dingen, en dat vast te houden. En vaak vergeet men dat, en dan gaat men uit van het geld... En ik denk dat dat soms ook kan spelen bij andere ja, instellingen. Uh, Bibliotheken dichter uh, bij de lezers brengen, zoals op scholen en in wijken. Klopt. En met Decentraal en met ja. een bus, ja. uh, die op alle mogelijke plekken uh, kon komen. Ja. Ja. En nu hebben we dus Bibliotheek 3.0, vermoed ik. Uh, nog niet, <laughs> <laughs> maar volgens mij hebben we wel al een Bibliotheek 2.0, want ja. er zijn heel veel open. Maar, maar beperkt met medewerkers. Um, dus omdat er heel veel digitaal kan, kun je dat 2.0 doen. Uh, de bibliotheek 3.0, dat, dat is nog een stap verder. En misschien is dat wel een bibliotheek waar het boek minder centraal staat... maar veel meer kennis en het mensen helpen met vinden van informatie en kennis. Want kijk, de bibliotheek is ontstaan in een tijd dat... Uh, uh, kennis maar bij een kleine groep zat en informatie schaars was. Het idee was om die kennis en die informatie te delen... om mensen toegang te geven, zodat ze zich konden ontwikkelen. Op dit moment is er eerder een soort overkill aan informatie. En zijn er grote groepen die ook weer geen toegang hebben tot die informatie. Dus ik denk, die functie van die bibliotheek die gaat kantelen. En vereist dat andere medewerkers? Ik denk op termijn wel... Ik kan me voorstellen dat er medewerkers zijn die die slag kunnen maken. En er zijn ook medewerkers die die slag waarschijnlijk niet kunnen maken. En het spannende is nu dat we moeten investeren in het nieuwe. Maar het oude kunnen we ook niet loslaten. We kunnen niet zeggen, we schaffen al die boeken af, want die hebben we niet meer nodig. Want we hebben nog steeds zo'n 100.000 mensen per jaar die bij ons over de vloer komen. Voornamelijk voor die boeken. Dus het is niet zo dat het... Uh, maar we zien wel met het oog op de lange termijn dat er echt iets anders moet gaan, uh, gaan komen. Want het gaat wel veranderen wat is langer termijn in jullie... Uh, moeilijk te, dat is heel moeilijk te zeggen. We hebben eens ooit uh, eens onderzoek gedaan naar de Extin Extinction Line, geloof ik. En dan werd gezegd, 2020 zijn er geen boeken meer. Nou, da dat is inmiddels al totaal. Hè? Dat was rond de eeuwwisseling, dat men dat dacht. Dat is inmiddels, kunnen we al met zekerheid zeggen dat dat niet zo zal zijn. Maar uh, ja, of je dan praat over tien jaar, of over vijf jaar, dat is moeilijk te zeggen de tijd, de, uh, Kijk, nou, ik zie daar zo'n hele mooie wand vol met uh, dvd's hè, of cd's. En ik zag ook nog langspeelplaten. En dan nou, komen die weer helemaal terug. Ja, ja. <laughs> maar ik bedoel, je ziet hoe snel technologie gaat. En uh, hoe je wordt ingehaald door... Uh, het door... e-boek. Het e-boek, ja natuurlijk. En het is nu nog steeds zo dat het maar een hele kleine groep is... die dat echt uh, frequent leest. Hè. En ik denk, de, de, wij, de meeste van onze... Klanten, zullen we zeggen, zijn kinderen. En voor kinderen is het ook heel belangrijk dat ze toch een boek in hun handen hebben. En dat ze leren lezen met een vingertje over de letters. Maar ik, eh, en zeker ook naast al die iPads en eh, dat vegen over zo'n schermpje, is het ook goed om eens iets eh, tastbaars in handen te hebben. Maar eh, het, dat er iets gaat veranderen en dat die generatie waarschijnlijk heel anders gaat lezen, dat zit er dik in. Dus daar moeten we gewoon eh, vinger aan de pols houden. Hoe gaat dat nu? Want je zegt, we hebben nu bibliotheek 2.0. Ja. Veel meer open, veel meer digitaal, minder personeel. Hoe gaat dat in de praktijk? Zijn de ervaringen daarmee positief? Of? Ja, vind ik wel. Als je kijkt, um, uh, er worden, wordt, worden meer boeken uitgeleend. Dat is niet substantieel meer, maar er wordt meer uitgeleend. Maar er zijn wel uh, meer bezoekers. Dat is wel substantieel meer. En, uh, we gaan natuurlijk ook andere dingen doen. We hebben werkplekken voor, uh, voor mensen die willen studeren. Of uh, zzp'ers die misschien thuis niet rustig kunnen werken. Omdat daar te veel afleiding is. En die kunnen tot twaalf uur s'nachts uh, daar lekker rustig zitten. En ik uh, liep er net langs en ik zag er een paar mensen zitten. Dus blijkbaar, uh, het is natuurlijk niet voor de grote massa. Hè, maar ja, ja. er is zeker een groep die daar uh, behoefte aan heeft. En het is groeiende. Want we zijn eigenlijk nog geen half jaar uh, zo ruim open. Was de trend dan neerwaarts qua aantal uitleningen of meer stabiel? Hier in Goorle moet ik eerlijk zeggen dat we uh, nog altijd een beetje groei hadden. Dus, maar landelijk gezien zag je een stagnerende en een wat licht dalende trend. En ook sommige andere bibliotheken van Bibliotheek Midden-Brabant deden het minder goed dan Goorle. Dus ik kon me altijd wel verheugen op een goed lopende bibliotheek. Het heeft ook te maken met hoe die eruit ziet en dat we toch nog een mooie collectie hebben. Uh, maar je ziet wel, je ziet wel een, een kentering. Dus je moet eigenlijk goed je best doen om iedereen uh, aan boord te houden. Dus daarom denk ik ook dat het goed is om nieuwe dingen te proberen. De directe aanleiding om je uit te nodigen was een artikel in het Brabants Dagblad. Ja. Uh, waarin jullie, ik noem het niet de noodklok uh, luiden, maar de stormklok van uh, we gaan iets doen. En dat ja. is een actie om geld in te zamelen langs andere ja. kanalen dan ja. de traditionele. En waar moet ik dan in Goorla aan denken? Want jullie zeggen van we hebben voor elke vestiging een eigen idee waar dat geld aan besteed ja. wordt. Nou, in, in Goorla hebben we een voorleeshoek. Die zit helemaal achter in de bibliotheek, redelijk geïsoleerd. En het idee was om die hoek meer. ...tussen de boeken te zetten. Want nu heb je zo'n soort afgesloten hoekje. Ik neem aan dat u het kent. Of als u het niet kent. Ja, ja. Nou, meestal zitten daar, zitten daar wat mensen te spelen... ...of kinderen te spelen. Maar ik dacht, het is veel prettiger als die hoek... ...tussen de boeken staat. Dan gaat er namelijk ook eens iemand zitten met een boek... ...en voorlezen. Dus, uh, uh, en nou ja, we wilden daar gewoon een bijdrage... ...voor vragen van uh, de... ...wat we meestal doen is van ouders van kinderen... ...want kinderen zijn gratis lid... En we weten dat er mensen de bibliotheek belangrijk vinden... maar geen lid zijn. En we wilden die mensen in ieder geval in de gelegenheid stellen... om een bijdrage te leveren aan de bibliotheek. En dat doen we eigenlijk al best wel lang. Dus het is niet de eerste keer dat we dit doen. Maar wat we wel de eerste keer doen... is er echt specifiek een doel van tevoren aan koppelen. Vroeger... Vroegen we gewoon een bijdrage. En bijvoorbeeld, we hebben een keer allemaal verkleedkisten gekocht voor kinderen, zodat ze konden spelen. Ook in de bibliotheek om ze wat langer in de biep te houden. Maar ook, je hebt opa's en oma's die met de kleinkinderen gaan, die zitten daar soms een hele middag. En dan is het leuk als de kinderen uh, ook wat uh, andere dingen kunnen doen behalve uh, lezen. Dus toen hebben we dat bijvoorbeeld achteraf aangeschaft. En nu dachten we, ja, je ziet mensen draaien ieder dubbeltje om. Dus we dachten laten we dan in ieder geval van tevoren aangeven waar we het aan besteden. Dan kunnen mensen zelf bepalen of ze dat de moeite waard vinden. Dus uh, nou ja, we hebben nu een reminder gestuurd. Ik kan er niet de hele verbouwing van doen, maar ik heb ook nog misschien nog wel een klein spaarpotje. Maar ik denk, alles bij elkaar zou het moeten lukken om die, uh, die jeugdhoek uh, dus te verbouwen. er wordt wel op gereageerd? Er wordt wel op gereageerd, ja. Want over hoeveel geld praten we? Nou, je moet denken aan een paar honderd euro. Dus, dus het, zijn geen, het zijn niet de grote bedragen, hè? je kunt daar niet. <laughs> maar het, het is wel een, een mooie bijdrage, waardoor je wat extra's kan doen. Ja, want ik zit tegelijkertijd ook aan die 3.0 uh, te denken. Kijk, voor een deel is dan natuurlijk informatie gestructureerd aanbieden. Uh, als er een overkill aan informatie is, dan wil je daar uh, enige kanalisering in aanbrengen voor bepaalde groepen mensen. En dat gaat dan digitaal. Dus dat hoeft niet meer te horen. Zou ik dan denken. Nee, maar wat je ook ziet is dat mensen ook behoefte hebben aan een plek waar ze kunnen, waar ze kunnen verblijven zonder te consumeren. Waar iedereen welkom is, hè? waar je niet uh, zeg maar lid hoeft te zijn of een bepaalde uh, politieke kleur of, weet, hè, of een bepaalde uh, groep. Dus ook die beweging zie je. Er is vorig jaar een uh, onderzoek gedaan door de commissie Cohen. Naar de bibliotheek van de toekomst. En daar werd toch heel duidelijk gemaakt... dat alleen een digitale component, zonder ook maar enige fysieke plek... dat dat waarschijnlijk niet de toekomst is. En je ziet het ook bij winkels. Hè? De meeste succesvolle winkels hebben ook een showroom. Zodat je kunt kijken wat je koopt. En ik denk dat persoonlijke contact... zeker in tijden waar alles al zo groot en afstandelijk is... is volgens mij heel erg belangrijk. En daarom willen wij als Bibliotheek met de brabant ook proberen... In Elke gemeenschap een plek te houden, hoe die er ook gaat uitzien in de toekomst, waar mensen toch naartoe kunnen komen en waar iemand staat en die helpt. Want we denken uh, dat dat belangrijk is. En uh, als je het allemaal via een website kunt doen, ja, dan heb je ook geen verbinding meer en geen connectie meer. Is het ook denkbaar dat je uh, zeg maar, uitsluitend tot uh, op de jeugd focust? zegt, nou, we hebben hier in Goorlen uh, alleen maar een jeugdbibliotheek en, volwassenen die gaan maar naar, naar Tilburg. Dat zou kunnen. Dat ja, input, de, ja. In theorie zou dat kunnen. Ja, ik ga dan van mezelf uit. Als mm -hmm. ik een boek moet hebben, dat, wat gebeurt regelmatig, dan ga ik altijd naar Tilburg. Dan bleef ik het hierin, maar dan, ja. dat, dat, dat is dan weer het gemak. Ja, ik kan me maar, voorstellen, als je een specifiek uh, genre zoekt, dat je makkelijker uh, in Tilburg terecht kan. Ik, uh, er zijn ook bibliotheken die echt rigoureuze keuzes hebben gemaakt. Hè. Die hebben gezegd, we sluiten alle vestigingen, we gaan uh, de bibliotheek op school invoeren. Ja. Hè. Ja. Eindhoven heeft dat gedaan, Breda gaat die kant op. En wij geloven toch ook in de kracht van een wijk en in de kracht van een gemeenschap. En het, ik kan me voorstellen, hè, net zoals je zo'n initiatief had van zo'n tuin. Dat je je zou kunnen voorstellen dat zo'n bibliotheek veel meer van de gemeenschap wordt. En dat daar ook activiteiten plaatsvinden. Binnenkort ja. is er de week van de dialoog. Ja. Maar je kunt je ook voorstellen dat er andere activiteiten op die ik plek ben, kunnen zijn. Ik ben het daar van harte mee eens. Ja. Dat je moet wel een, een bibliotheek hebben in ieder ja. geval. Het is niet zo dat het verdwijnt en dat het op scholen uh, een, een lokaal is waar dan nog wat boeken staan. Dat, dat werkt volgens mij niet. Nee, maar kijk, als je op school een lokaal hebt waar wat boeken staan, dat werkt nooit. Nee, uh, dus dat maar je op, op school is meer dan dat, hè? Ja, want daar nee. hoort iemand bij die ook die kinderen prikkelt, en, maar dan richt je je alleen op kinderen. Maar ik denk dat je dan ook, vergeet ook niet dat er een grote groep is die bijvoorbeeld niet zo digitaal vaardig is, een groep die niet zo goed kan lezen, die, die is er. Het is ook belangrijk om voor die doelgroep een plek te hebben. En eigenlijk kunnen we daar nog veel meer mee doen. Het lastige is alleen, een vegetariër gaat niet naar de slager. En iemand die niet graag leest of niet veel kan lezen, gaat niet zo makkelijk naar de bibliotheek. Dus het is zoeken hoe we die doelgroep kunnen bereiken. En ik denk wel dat we daarvan betekenis voor kunnen zijn. Want aan die groep zat ik net te denken. We hebben het laatste jaar toch wat meer landelijke initiatieven gehad voor 10% functioneel analfabeet, ja. of gewoon echt al analfabeet, ja. maar ze komen ermee weg. Uh, en dat is een vrij grote groep, uh, die inderdaad door een bibliotheek die zegt... iedereen is hier welkom, niet bereikt wordt, hè, want dan kom je niet. Dus daar heb je andere mechanismen nee. ja. voor nodig... Ja. Maar zien jullie dat als een taak, met name juist in een, in een fase waarin gezegd wordt, moet die bibliotheek nog wel? 3.0 is toch ergens een website en het komt allemaal goed. En je wilt iets veel arbeidsintensievers in je pakket in feite op gaan nemen, want ja, dat is het. Ik denk, ik denk dat uh, op termijn hè, is de expertise van de bibliotheek is meer kennis. Kennis van uh, lezen, kennis van het zoeken van informatie, kennis... En die kennis die kun je inzetten voor uh, de samenleving. En groepen die dus daar minder kennis van hebben, hè? groepen die dus niet zo uh, digitaal vaardig zijn. Er zijn ook heel veel jongeren hoor, want veel jongens houden niet van lezen. Er schijnt een hele grote groep uh, 15-jarigen die gewoon laag geletterd is. En die zitten nog op school. En uh, die groep ja, die, zal dus nooit, uh, die komt echt niet uit zichzelf naar de bibliotheek. Dus die zullen we op de een of andere manier moeten gaan opzoeken. En ik denk dat dat alleen maar kan met, door samen te werken met partijen... waar die, waar die personen wel komen. Zodat we, dan gaan we naar ze toe. Want dat zou dan een, een optie kunnen zijn hè, als ze niet bij ons komen. Maar daar zijn we wel nu ook uh, manieren aan het zoeken. Samenwerken met het ROC. Samenwerken met Contour de Twern, Om op die manier... ...in contact te komen met, uh, met die doelgroep. Ja. Maar, maar is dat dan een uitdaging die jullie aankunnen? Ik uh, bedoel, als je al voor een verbouwing... Uh, <laughs> een, ...een actie <laughs> moet een voeren. Hè, van, dan, ja. Kijk, dit ja. is natuurlijk gewoon ja. echt heel veel werk... ...om dit soort groepen uh, ja, te bereiken. Zo. En ik is snap zo. dat is natuurlijk niet alleen een nee. taak van een nee. bibliotheek. Daar heb je heel veel mensen met, met educatieve achtergrond uh, nodig... ...maar die vind je ja. toch ook binnen de bibliotheek zelf... Kunnen ja. jullie dat dragen? Kijk, naast het ja, willen. Hè, ja, dat, ja, ja, precies. Nou ja, ik denk dat dat dan keuzes zijn die we zullen moeten maken. Maar dat is ook precies de kanteling die we zullen uh, gaan maken op termijn. Namelijk dat we meer naar de inhoudelijke expertise gaan. En wat minder naar het, uh, het, het, het verplaatsen van boeken van A naar B. Ik denk dat daar dan een soort uh, een slag gemaakt gaat worden. Dat moet met woord aan mezelf doen. Wat zegt u? Dat moet nooit ja, het dat... maar maar zelf doen... ...die Do boeken Do terug gaan brengen... ...in plaats van te denken... ...als <laughs> je de toch een nieuw maar. boek uitzoekt... in Tilburg, leven ah, in je ja, tafel. Ja, ja. Zo is het. <laughs> ja. Ja. Zullen we dan naar de muziek gaan? Ja. Met een experiment. Onze stadsomroeper van het Willem II Stadion. We eerst met wat muziek beginnen. Dat, kan... nee, dit, dat gaat u nu aankondigen... ...wat we ja. te horen krijgen. Ja, we krijgen iets te horen van Ludwig van Beethoven heel beroemde componist. De meeste mensen kennen hem natuurlijk wel. Uh, vanuit de symfonieën. Symfonie nummer 1 tot en met 9. Is wel bekend. We gaan naar een componist die geboren is in 1770. En uh, in 1827 overleed. Is dus een tijdje geleden voor de meeste mensen. Voor mij ook trouwens. En we gaan luisteren naar een aria uit de eerste acte van de opera Fidelio. Dat was overigens de enige opera die de componist geschreven heeft. Wel jammer, maar het is zo. De aria die gezongen wordt is... Had maar niet, ook gold bij nemen. Die aria wordt gezongen door de bariton Manfred Jungwirth. En we gaan er nu naar luisteren. Het is een aria van, de, van het personage Rocco. Had. Man nicht auch Gold daneben kann man nicht ganz glücklich sein. Traurig schleppt sich vor das Leben, mancher Kummer stellt sich ein, mancher Kummer stellt sich ein. Doch wenn's in den Taschen fein Klingel und rollt, da hält man das Schicksal gefangen. Und Macht und Liebe verschafft ihr das Gold und stillet das kühnste Verlangen, das kühnste Verlangen. Und stillet das Künste Verlangen. Das Glück dient wie ein Knecht ihr Es ist ein schönes, schönes ding, das Gold, Post Gold! Es ist ein schönes Ding, das Gold, ein goldenes Goldes Ding, das Gold, das Gold. Wenn sich nichts mit Nichts verbindet, ist en bleibt die Summe klein. Bei Tisch nur Liebe finden, wird nach Tische hungrig sein, wird nachtische hungrig sein. Drum lächle der Zufall ei gnädig en und segnet und, und lengt euer Streben. das Rieten im Arme, as Rieten im, Arme, im Beute, das Gold, So will you die Jahre Das Glück dient wie ein Knecht um es ist ein mächtig, mächtig wie das Gold, das Gold. Een mächtig ding, dat gold. Een mächtig ich meeging ding, dat gold, Het is een mächtig ding, dat gold, dat Mooi, Beethoven. Goed. Die zei dat geld nodig is, naast gevoel. Ja, dat weet uh, de mevrouw van de bibliotheek natuurlijk nou ook. Ja, en heb jij ook geld nodig, want ik zag dat jij nu... ...opera populair wilt gaan maken in Goren... ...want de voedingsbodem in Tilburg... ...valt toch bar tegen... ...als ik het Brabants Dagblad uh, mag geloven? Nou... ...dat is niet helemaal waar... ...want Tilburg heeft uh, verschillende operakoren... ...die het presteren om... Uh, ...elke twee jaar... ...een complete opera uit te voeren... ...en die mensen zetten zich daar geweldig voor in... Die ...maken zelf de kleding... ...zorgen voor een regisseur... ...wordt voor een goed orkest gezorgd... ...en ze proberen dan werkelijk... Meestal zijn het kooropera's, dus opera's waar veel koren in voorkomen. En, en bij Verdi, dat is de koning van de koren. Ja. Nee. Dus daar maken ze dikwijls gebruik van, van de componist Verdi. Zo dus af en toe zijn Frans werken tussendoor. Maar dat valt allemaal wel, uh, wel mee. Maar als ik zeg dat er in Tilburg weinig ambitie is voor opera... dan bedoel ik daar eigenlijk mee te zeggen... dat uh, wat wij in Goorland dus nou gaan doen met uh, operas te brengen op een groot scherm... dat daar de belangstelling nog niet optimaal van is. Gisteren ben ik naar de opera Carmen geweest. Dat is toch een heel aantrekkelijk werk. Een heel toegankelijk werk. Daar waren niet meer dan 60 mensen. En dan in een Tilburg. uitvoering in Tilburg. Een uitvoering van de Metropolitan. Dat is toch geen flauwekul. Als je dat vergelijkt met de stad Antwerpen... daar is, wordt diezelfde opera uitgevoerd... Vier, drie of vier volle zalen, gelijktijdig. En de reprise, de maandag erop, uitverkocht. Kijk, dat is een andere koek. Kijk, in Amsterdam en in Den Haag en in Ede, daar zijn volle zalen. Maar in Tilburg is het kennelijk toch moeilijker. Moeilijker, ja. Waar het daar ligt, weet ik ook niet precies, maar... We proberen er maar wat propaganda ja. van te maken. En dat is ook een van de redenen dat... Uh, in het artikel wat voor de week verschenen is, staat... Opera moet voor het volk zijn. Ja. En er zijn wel mensen die dat proberen. Bijvoorbeeld in Tilburg-Noord. Uh, is een cursist voorbij. Ik heb namelijk uh, met name bij de bibliotheek operacursus gegeven. Uh, daar is een oud-cursist voorbij Die is begonnen in Noord-Tilburg. Om daar opera's op groot doek te brengen. In de zaal. Uh, eufonie. Symfonie. Mm -hmm. Symfonie. En daar komen toch 100 tot 120 mensen elke vierde donderdag van de maand naartoe. En ik heb toen een gesprek gehad met Paul Cornelissen. Waarom zou ik dat ook niet proberen? En we hebben vorig jaar twee opera's laten horen. En dat is, was succesvol. En dat experiment is nu doorgezet naar uh, dit theaterseizoen met vier opera's. Hoeveel mensen kwamen er hier in Groningen? Nou, de, uh, vorig jaar 60, 70 ook. Als was geen slechte start. Maar nu hebben we dus de afgelopen weken ook uh, Carmen gedraaid. Dan hadden we 100 mensen. Dat is een goede start. Dat is relatief gezien een goede start. Ja. Maar nu heeft opera toch langzamerhand de uitstraling gekregen van... het is iets van vroeger. Het is iets wat voorbij is voor oudere mensen. Wie spreek je er nog mee aan... En jij zegt, opera is voor het volk. Kun je dat wat meer uitleggen? Nou, opera was voor het volk, laat ik dat zo zeggen. Een aantal uh, eeuwen geleden. En de muziek van Verdi bijvoorbeeld, die werd op straat gezongen. Het slavenkoor zong maar rustig op straat mee. Dat waren de deuntjes die in de straat meegezongen werden. En nu is het zo dat er dus... Uh, de opera langzaam maar zeker in handen gekomen is van de elite, zullen we maar zeggen, de kapitaalkracht. Want opera is natuurlijk een hele dure kunstvorm. Ja. En eh, daardoor hebben we hebben de jonge lui afgekalfd. En het tweede punt is, wat ik denk wel van belang is... ...dat de popmuziek eh, grote grip heeft gekregen op de jeugd. En eh, dat is vrijwel makkelijker. Eh, een liedje duurt maar vijf minuten. Hooguit tien minuten. En... Daardoor zie je weinig toestroom naar klassieke muziek en naar opera nog minder. Maar ik heb toch het gevoel dat het weer juist door die bioscoop uh, weer terugkomt. Want uh, je hoort er overal flinke grote getallen van mensen die echt proberen kennis te maken met opera. Ik ben vandaag toevallig door uh, iemand gebeld uit uh, Gorle en die zegt ik ben een beginneling. Ik ben nog nooit naar een opera geweest. En ik wil met mijn gezin naar uh, Wenen. En dan wil ik Rigoletto zien. Hoe moet ik dat aanpakken? Dat is een heel typische vraag. Je Door gaat voor het het eerst... internet in te kloppen. Door internet in te kloppen. Ja, dat heb ik ook gezegd. Je begint met uh, de synopsis op te zoeken. Van de opera Rigoletto. En daar vind je heus wel een paar uh, sites die daar uh, informatie over geven. Vervolgens vraag je... En die, voor je verjaardag een DVD, Rigoletto, met een goede ondertiteling die je uit kunt kiezen, Frans, Duits of Engels. Draait hem, lees opnieuw de synopsis en ga naar Wenen. En trek je portemonnee open, wat is duur daar? Ja, dat gingen ze doen, zei ze. Ja, dus ik denk wel dat het langzaam maar zeker het feit dat opera's bekender worden door deze nieuwe vorm van vertoning, dat dat wel een grotere rol gaat spelen. Wat is nou het aantrekkelijke van die nieuwe manier van vertoning? Zeg maar, dat je, met je kunt ook een, uh, zoals je net zei, een dvd uh, kopen of, of huren en, en dat thuis uh, in de, in, in, uh, voor de televisie uh, allemaal rustig bekijken. Jawel, maar het grote voordeel is met name van een, een, een grote bioscoop met professionele luidspeakers. Met een beeld wat hij wil laten, laten zien, dat je iets te horen krijgt wat je... Nauwelijks thuis kunt realiseren. En het andere punt is, er zijn wel mensen, dat bleek wel tijdens mijn cursus die ik gaf, die zeiden: Ja meneer, ik heb wel een paar dvd's, maar mijn kinderen willen het niet horen, mijn vrouw vindt het te veel lawaai, want opera vraagt ook wel een bepaald geluidsvolume. En uh, dat is niet iedereen opgesteld. Je huisgenoten moet je eigenlijk uh, ja, weten te overtuigen dat het er wel zinvol is om samen eens een keer te luisteren. En dat is toch heel moeilijk. Ja, vraag dat maar aan mijn vrouw toen ze klein was. Ja. Want op de zondagmiddag had het de Belg, de Belg. opera en belkanto. Etienne van ja. ja. En de verhalen die gaan nog steeds in de familie rond. Daar zetten zij dus de radio keihard. En, je en, zo, en ze waren met negen en uh, thuis. Ja. Dus acht zetten dan de radio weer zacht. Ja, nee. maar het is verbazingwekkend dat je nog zoveel mensen tegenkomt. Terwijl dat al lang zoveel jaar geleden is. Die daar verhalen over kunnen vertellen. Ja, Ja, daar heb ik de bekende frase geleerd in uitgesteld relais. Ja. Als Belgen iets herhalen, ja. dan is dat geen herhaling, maar ja. dan zenden ze het uit in uitgesteld relais. Ja. Maar en voordat moet... je dat weet, dat dat de Belgische manier van uitdrukken is. Ja. De Belgen, die, dat is een echt opera-land. Ik heb dit verteld over de bezetting in Antwerpen. Maar hij schijnt in Brussel zo te zijn, in Leuven zo te zijn, in Mechelen, in Brugge, in Luik. En ze hebben twee operatheaters, de Vlaamse opera die zit in Gent en in Antwerpen. Ik heb daar nou al een jaar of 15 een abonnement in in Antwerpen. Nou, dat loopt daar altijd volle de zalen. Maar komt dat een klein beetje door 1830... Waarin ze met de opera de straat op zijn getrokken, of is België geworden in een ander land dan Nederland? Omdat nou, wij hebben de Nederlandse opera. Ja, kijk, de scheiding um, tussen Nederland en België. heeft een oorzaak gevonden. in dat jaar, wat je daar noemt. bij de opera La Muette de Portici van Aubert. Dat is een grand opera. Ja, ja. Wie kent en, hem niet? Nou, de meesten kennen hem niet, ja. kennen hem niet He. meer. Hij wordt bijna nooit meer gespeeld. Hij is in Tilburg gespeeld. ja, vier, vijf geleden. En toen liet het orkest het een dag van tevoren afweten. Die konden het niet van elkaar krijgen om die opera behoorlijk te begeleiden. Toen hebben we twee pianisten, twee beroepspianisten, die hebben die opera begeleid. Een geweldige, op zich een geweldige prestatie. Terwijl je toch echt eigenlijk een orkest nodig hebt. Maar dat is een, uh, geen, be da geen bekende opera. Nee, nee. Helemaal niet. Maar je gaat er wel de straat mee op. Ja, want er is revolutie maar... uitgesproken. ...uitgebroken. Ja. En um, ja, dat is als gevolg tot gevolg gehad. Dat Nederland en België uit elkaar zijn. Ja. Ja. Ja. Nee, dat heb ik toch altijd het grappige... ...want voor mij was het natuurlijk toen ik jong was... ...hetzelfde symbool van opera. Dat was dus echt drie keer niks. En uh, daar hoef je dus niet uh, naar te luisteren. Tot ik me wat door mijn vrouw gestimuleerd begon te verdiepen. Ja. En dat je dan ziet dat 18e, 19e eeuw... ...en Italië daar het voorbeeld van, maar veel breder... Opera inderdaad een veel maatschappelijke rol had en de thema's die je daarin tegenkomt die nu volstrekt achterhaald lijken. Ja. Uh, dat je denkt van het zijn kostuumdrama's uh, over 300 jaar terug die toen een directe maatschappelijke betekenis hadden. Ja. Nou Als je dan nou bijvoorbeeld denkt aan de opera de Nabucco, dat slavenkoor waar we het net over hadden is voor Italië ook van grote betekenis geweest. Want juist die opera Nabucco... daar herkenden de Italianen zich in... die verlangden naar een eenheidsstaat in die tijd. En uh, dat slavenkoor was een soort symbool... voor de Joden die zich moesten bevrijden van, uh, van hun tegenstanders. En dat wilden de Italianen ook... want die uh, hebben geleden onder het juk van de Russen en de Oostenrijkers... als ik het goed zeg, ja, in die tijd. Van de Russen? Ja, Russen... En Napoleon. In Napoleon zagen ze de bevrijding. Ze hoopten dat Napoleon, dat, die, dat Napoleon zou zorgen voor democratie in Italië. Dat is eigenlijk niet gebeurd. Nee. Niet gebeurd. Maar in ieder geval het heeft het wel te maken met revoluties en zo. Wat staat ons dan hier in Goorland te wachten? Ja, dat weet ik niet. Misschien kunnen we dat over honderd jaar lezen in de bibliotheek van mijn collega. Ja, Dat weet ik niet, wat hier te wachten staat. Ik hoop alleen dat het aanslaat. Nee, maar uh, volgens mij heb jij heel sterk het karakter van educatief, overbrengen, achtergrond uh, schetsen. Is dat ook het ideaalbeeld dat je hebt voor de komende jaren... Uh, die bredere thema's waarin operas passen... ook voor de bezoeker uh, te duiden? Jawel. Of ben je al blij als er gewoon honderd mensen komen... die zeggen, nou, dat was toch best hele leuke muziek? Nou, lastige vraag. Ik ben 81 jaar. Hoe lang ik het nog volhoud op deze eind is uh, is nou, nog, nog... 100 vermogen. jaar hebben we net afgesproken. Ja, oké. Okay. Maar, uh, kijk, wat ik het liefste zou doen is... Dat ik uh, net zoals ik mijn opera cursus gaf, die heb ik twintig jaar gegeven vanaf mijn zestigste. Ja. Zou ik dat hier ook al willen doen, maar uh, mijn stem laat daar niet toe. Ik heb het af moeten, ha af moeten haken twee jaar geleden. Als ik daar beslist eens mee Juist in die opa-cursus kon ik daar mijn eigen kwijt. Kon ik die achtergronden toelichten van operas, Van operas als geheel, als uh, verschijningsvorm. He, met terugblik op de 410-jarige historie. He, dat is natuurlijk het leukste wat er is. Dan kun je tot verdieping komen met mensen. Kun je mensen dingen laten horen waar ze anders misschien oppervlakkig kunnen luisteren. En daardoor nieuwe dingen ontdekken. Ja, dat vind ik niet geweldig. Ik ben een beetje een missionaris en oude mensen. Ja, laten we het daarop houden. Maar ik ben nu al blij als ik mensen kan inspireren om hier naartoe te komen. En ik geef wel een kleine toelichting van tevoren, maar die kan nooit groot zijn, want er worden mensen ongeduldig. Die willen de beelden zien en die willen de muziek horen. Uh, dus ik hou het altijd maar bij een praatje van een kwartier, twintig minuten. Maar is dat ook iets uh, wat die bibliotheek 3.0 gaat doen? We hebben het over het, boek, het gelezen boek gehad, maar jullie zijn ook met ander beeldmateriaal uh, al, al heel lang uh, in de weer. Valt daar ook muziek onder, met alle problemen van copyright en uitleenrechten en alles wat daarbij hoort? Nou, we hebben wel uh, natuurlijk dvd's en we hebben ook wel muziekdvd's. We, uh, we hebben natuurlijk in uh, Rotterdam heb je de, de discotheek, uh, waar, waar een hele uitgebreide collectie is. Maar we hebben ook een, uh, een internet. Uh, plek, muziekwebluister heet dat, waar je kunt inloggen en waar je gewoon een breedste scala muziek kunt beluisteren via je, via je computer. Maar dat is natuurlijk niet de beleving waar, nee, <laughs> waar jij het over hebt. Nee, maar, maar, maar ja. bij, ik heb thuis twee installaties. Eén noem ik mijn grote installatie. Ja, met zulke boxen en zo, weet je wel. Maar ik zit op mijn studeerkamer, dingen voor te bereiden. Heb ik toch goede, krachtige speakers en een groot... Uh, een grote monitor van een computer. En daar werk ik ook mee. En dat gaat heel goed. Ja, als je een beetje goede ja. geluidskwaliteit van ja. je computer hebt. Maar je zou dat op de, op de bibliotheek misschien ook kunnen doen met een koptelefoon. Hè? Ja, maar dat is je... ook, dat, we ja. lenen koptelefoons voor de mensen die dat willen beluisteren. Ja. Maar als je dan nou naar de bibliotheek ja. gaat en ik zeg, laat me traviata nou zo. Trek je hem dan zo uit de... Nee, dan trek ik hem niet zo uit, Maar kan hem, we kunnen hem wel voor je zoeken in, uh, in muziekwebluister. Dat is het probleem. Ter plekke? Ter plekke, ja. Dan kom ik een keer. Ja, Goh. dat is goed. Ja, dat is ja. prima. Nee, ja. want dat maar kan. dan kan ik mensen dan ook adviseren. Ja. Dat is eigenlijk, een, want dat is ook wel, wel denk, ik, bijzonder. Muziekwebluister is eigenlijk een soort Spotify. Maar ja. Spotify is commercieel. Ja. En muziekwebluister is gewoon uh, publiek. En als je nog even naar de bibliotheek zoals je weet, Google die is hele bibliotheken aan het scannen, hè. En soms ben ik wel eens bang, denk ik, straks uh, bezit Google alles digitaal... en dan komt er een, uh, hangt er een prijskaartje aan. En als je dan nog eens ooit iets wil opzoeken uh, van vroeger... dan moet je daar dik voor gaan betalen. En daarom is het ook goed om iets anders te hebben, namelijk een bibliotheek... Wat, waar gewoon dat niet, waar niet voor betaald hoeft te worden. Nee. Dat moet wel betaald worden, want het kan niet voor niks. Maar waar, uh, waar je vrijheid van informatie hebt, maar en dat ik, geldt ook voor die muziek. Maar als je dat nou goed aanslaat hier, dan zouden we daar wel reclame voor kunnen maken. Uh, maar dan moet je wel zorgen dat je wat standaard repertoire hebt. Waar komen de mensen op af? Op Rigoletto, op Traviata, op La Bohème of Madame Butterfly, dat type opera's, mm -hmm. daar komen ze op af. Mm -hmm. En als je daarmee zou beginnen met een collectie van 25 standaardwerken... Eh, dan uh, kun je misschien daar wel uh, furoren mee maken. Ja. Bedenk het maar eens. Dat is goed. Of bel we maar eens op. Ja, dat doe ik. Ja. Om de een of andere reden denk ik dat de meeste mensen die naar de bibliotheek gaan... om ook iets met muziek te doen... Toch een ander soort muziek uh, daar zoeken. Daar ben ik van overtuigd. Ja, want ja, ik, ik nee. vermoed dat jullie daar toch wat passiever in zijn. Jullie hebben de technische faciliteiten om het aan te bieden. En zeggen van, zoekt u maar. En als ja, u niet klopt. goed zelf kunt zoeken, dan assisteren we bij het zoeken. Maar ja, we zeggen precies. niet, in navolging van Peter Arne. Mevrouw, Rigoletto, dat is wat u zoekt. Ja. En we dat hebben hier een bandopname van Peter ja. Arne. Waarin hij in een kwartier ja. uitlegt... Wat de inhoud van deze opera is. He, dat... nou, maar weet je wat wel heel erg interessant zou zijn? Want je hebt natuurlijk... Uh, je hebt mensen die houden van opera. Als je die met elkaar verbindt. Hè, als je daar een, een groep van maakt. En daar is, daar is uh, digitale middelen. Zijn er ideaal mm. voor. Die kunnen met elkaar... Al dat soort mooie, hè, mooie opnames. Mooie uitvoeringen delen. En dan zou iemand die daar interesse in heeft. Die zou er op de een of andere manier op kunnen aanhaken. Dus... Zou je ook kunnen op die manier verbind je als bibliotheek de kennis, hè, van dan kan ik de kennis van meneer en nee inzetten op een manier zodat de andere ge, uh, geïnteresseerden daaruit kunnen putten. En, dat zou, en dan zouden we misschien best een filmpje uh, kunnen maken of we zouden een opname kunnen maken van een introductie. En we zouden dat, dat fragment uh, erachter kunnen plaatsen en dat zou je kunnen koppelen. ...aan een community over opera. Ja, en wat stel je dan voor, ja. voor dat mensen het thuis kunnen ontvangen? Bijvoorbeeld dat als jij interesse hebt in opera's... ...dat je dan erachter komt dat er in Goorlen... ...een club mensen is die van opera houdt. Ja. En dat die, uh, die delen allerlei dingen met elkaar via het internet. En het mooie is dat op een gegeven moment kun je zelfs gaan bedenken... ...van nou, hè, we gaan als, als groep die kennis delen... ...en dat doen we digitaal... ...maar misschien organiseer je ook nog een keer een avond. Nou, dat doe je al... Ja, waarschijnlijk heb je al zo'n uh, zo zo hele groep ik mensen om je heen. Ja, ik heb een groep ja. van negen mensen. Ja. Ja, die dus elke zes weken bij elkaar komen. Dan wordt dus er zo'n werk van tevoren ingeleid en besproken. We lunchen samen. En, daar, ja, en voor de rest van de dag gebruiken we het om die operas te draaien. En uh, dat doen we nu uh, ja, al een jaar of tien, denk ik. En ik zit bij een groep van 120 mensen. De Stichting Operaclub Nederland... Die is gevestigd in het uh, willem II stadion En die komen dus een paar keer per jaar daar bij elkaar om ook op een groot scherm naar een uh, opera te kijken. Ik heb daar ook al eens een keer een, uh, een lezing gehouden. En uh, aanstaande woensdag is er weer iets bijzonders. Dan wordt er een inleiding gehouden over de opera uh, Medea van Ch Charpentier en de Cherubini. En uh, die wordt dan de woezer erop gespeeld in Eindhoven. Door een nieuw operagezelschap. Nou, dat is toch een leuke introductie voor de mensen. En die uh, reisvereniging, of het is eigenlijk een soort reisvereniging... voor, voor mensen van die, die niet meer goed been zijn... die kunnen dus uh, inschrijven op zes of zeven opera's per jaar. Die worden op een verzamelpunt opgehaald in Tilburg. Die reizen naar Essen, naar Antwerpen, naar Gelsenkirchen, naar Keulen... Naar uh, weet ik veel waar. Verona. Eh? Nee? Verona, ja. nee, dat, dat is met de bus niet aan. <laughs> nou, ja. Ze zijn wel vijf ja. dagen naar Dresden geweest. Oh. En naar Leipzig. Okay. Ja. En uh, daar gaan ze, dan worden ze voor het gebouw afgezet. Ze worden daarna naar een restaurant gebracht om te, te dineren. En die worden weer naar Tilburg naar die verzamelplaats gebracht. Dus voor die mensen is het fantastisch. Tegen schappelijke prijzen. Ik denk dat Marie-José ook bedoelt, tenminste zo begrijp ik jouw opmerking. Jij wordt opgebeld mm -hmm. door iemand die zegt: Ik wil naar Wenen toe. En dat je een groep hebt als bibliotheek waar je die vraag neerlegt, maar ook dan ja. de ervaring gaat, gaat ja. neerleggen voor een ander weer. Ja. Ja. Van, want natuurlijk moet iemand je advies geven. Ja. Ja, dat, uh, de bibliotheek is voor mij altijd een adviseur geweest. Ja. Ja. Ik zoek iets, ja. ik wil en soms, iets lezen over, ik ja. wil iets weten ja. van. Precies. En soms ja. staat die kennis in boeken of in bestanden. En soms zit die in het hoofd van ja. iemand. En dan ja. is het hartstikke goed als we die persoon op de een of andere manier kennen. Zodat we die kennis beschikbaar kunnen, ja. he, kunnen delen benieuwd. met anderen. Ja, ja. Dat, zijn, dat is ook een beetje Bibliotheek 3.0. Om ze op die manier kennis ja. met elkaar te verbinden. Muziek. Een stukje muziek. Ja, dat is goed. Zullen we nog een stukje draaien? Stefan. Mogen wij nog het vervolg van uh, Fidelio? Kun je het koor opzoeken? Het grote koor uit Fidelio. Gevangen koor. Het oh ja. zal een nummertje of vier verder zijn, denk ik. Maar ja, dat is eigenlijk... We gaan nu een experiment beginnen, beste luisteraars. <lacht> dat is altijd heel onverstandig uh, om te doen... Dit is de lokale omroep 2.0. <laughs> ja, nou. <truiming> ja, het is de uitvoering van de, de Winstofinomalie en de staatsopera in Wenen onder leiding van Leonard Bernstein. Het is met de het Dat is echt niet de goedkoopste opname, dat kan ik u ook verzekeren. dein Geschick in seinen Kölzen o oh von der Großes Glück in seinem Herzen wielen oh von, oh von der Schon war ich schon war ich nah im Staube im lauten Sport zum Laube dahin dahin yeah, ja, dahin gestreckt zu sein. Nun ist es mir geworden, in Werder selbst zu borden. Nun ist es mir geworden, in Werder selbst zu borden, in selbst zu Ha, ha, welchen Augenblick, die So, ein Geschick in seinem world of oh O Hunde, O oh großes Glück. Schon war Schon nah war im Staube, im Staube Hunde, O Hunde, O ahin O Zu oh, nun ist es mir geworden, den Mörder selbst zu mahnen, mit seiner letzten Stunde, den Schlag mit seiner Wunde, ihm Gott. Ja, dit was voor ons een onbekend stukje uit uh, Fidelio. Uh, want we wilden eigenlijk het grote koor, uh, maar dat komt niet onmiddellijk uh, tevoorschijn. Maar dat geeft uh, niks, want ondertussen zijn we tot de conclusie gekomen dat opera toch eigenlijk wel heel duur is uh, voor de bezoeker. Want dat is natuurlijk jouw boodschap, opera voor het volk, dat kan dus alleen... Als je een groot beeldscherm hebt en geen live uitvoering. Dus je straalt een live uit uitvoering ja. uit. Ja. Maar, waar moet ik erbij bij zeggen? Kijk, opera is duur. Waarom? Omdat je een veel personeel nodig hebt. Veel zangers. Of het algemeen, core. Je hebt een orkest nodig van een man of 40, 50. Uh, je hebt grimeurs nodig. Je hebt decorbouwers nodig. Je hebt uh, kleding nodig. Grimeurs heb je nodig. Dus allerlei neven ...kunstvormen worden aangewend om een opera tot een succes te maken. Dus het is heel arbeidsintensief en daardoor heel duur. In Nederland is de opera rijkelijk gesubsidieerd altijd uh, door het Rijk. Maar in uh, Duitsland nog meer. Want als hier een kaartje eerste rang 150 euro kost in Amsterdam... ...kun je daar in West-Duitsland voor 75 euro prachtige plaats hebben... En als je tegenwoordig naar een popfestival gaat, ik weet niet of je dat wel eens doet, dan ben je er nee. ook kwijt. Dan ben, er, dan ben je er ook kwijt tegenwoordig. Ja, dat klopt. Ik ben ja. jarenlang bij ja. uh, Mondiaal betrokken geweest, maar dan kreeg ik een vrijkaartje. Ja, kijk. Ja, maar in ieder geval, uh, die prijzen in Duitsland, daarom gaat die operavereniging waar ik dus bij ben, gebruik, veel gebruik van de theaters in Duitsland. Dat scheelt heel veel. Ja, en Antwerpen is ook weer duurder. Nou goed, dus we komen in ieder geval dit jaar, in dit komende theaterseizoen, vier opera's ja. hier in het Jan van Besouw. Eén hebben we er al gehad, hè, Carmen. Ja. Nou krijgen we Nabucco volgende week, dinsdag. Dan krijgen we in januari of februari krijgen we een opera van Wagner. De Vliegende Hollander. Het zal wel wat stof doen op, loop, uh, opwaaien. Want Wagner is. Uh, niet zo erg populair. Maar die heb ik er toch bij gezet. Omdat ik vind dat het een heel belangrijke componist is. En Madame Butterfly van Puccini. En dat hebben we er vier gehad. En dan heb ik weer bedenken voor volgend jaar. Wat is jouw favoriete eigenlijk? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Mijn favoriete opera was altijd Otello van Verdi. Dat is een van de opera's die ik uh, voor het eerst hoorde. Ik snapte er niets van. Ik was 16 jaar helemaal niets. Maar ik greep het toch bij de strot op een of andere manier. Verdi is mijn lievelingscomponist, heel lang gebleven is hij nog wel. Maar Richard Wagner is wel de Evenknie worden, Ja, is wel de Evenknie geworden in de loop van de tijd. En uh, zijn meesterwerk, De Ring des Nibelungen, dat is een uh, serie opera's van vier die in één week tijd gedraaid worden. 16 uur muziek. Die heb ik nou al een keer of 10, 12 gezien ondertussen. En dat in de laatste vijf jaar. Nou, u hoort het luisteraars. We hebben inmiddels Bibliotheek 3.0, Opera 4.0, Lokale Omroep 2.0. Dus we bedanken onze gasten Marie-José Frederiks van de bibliotheek hier, Peter Arne van het Voetballen en van de Opera en u ook van het Cultureel Centrum Jan van Bezouw. We bedanken Stefan Eikenaar als technicus en volgende week maandag zijn we er weer met een nieuwe uitzending. Dank u wel. Dank u. Dank u wel. <laughs> ¶¶